ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Laren 3 kilometer. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden. De A1 is dit weekend namelijk dicht tussen de knooppunten Eemnis en Muiderberg. Verder een file op de ring van Amsterdam, de A10... tussen de afrit IJmuiden en knooppunt Koenplein 3 kilometer. En de N207 tussen Bergambacht en Lisse is in beide richtingen dicht... tussen Aarlanderveen en Ter Aar...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 De laatste dag van de WK-baanwielrennen in Apeldoorn met het onderdeel Madison. Sebastian Timmerman. Waar de Spanjaarden het heel erg goed doen 71 ronden nog te gaan. 6 sprints gehad. Spanje gaat aan de leiding 13 punten. Frankrijk won de laatste sprint die we gezien hebben. Pakte daarmee genoeg punten om Nederland voorbij te gaan. Frankrijk nu tweede met 12 punten. Nederland derde met 8 punten. Australiërs proberen weg te komen uit alle macht ronde te pakken. Maar dat lukt ze maar niet. Gent om in de laatste 10 kilometer. Gio Lippens. Precies 10 kilometer nog, want de kopgroep is onder de doek door. 22 seconden voorsprong voor de vier koplopers op een eerste achtervolgend peloton. Daarin nog allemaal grote namen. We hebben Jules Berg gezien, Bonus, Steegmans, Binnati, Greipel, Tyler Ferrer, Lars Boom en Martin Chalingi De Nederlanders die zitten er ook nog mooi bij. Het peloton maakt zich in ieder geval op voor een sprint, maar dan moeten ze eerst die koplopers pakken. En nog meer weg wil rennen, net afgelopen het Criterium Internationaal. Wie heeft er uiteindelijk gewonnen, Joris van der Berg? Frank Schlek, hij kwam met een kushandje over de streep, want toen wist hij al dat het goed zat. Hij reed 9-0-3 en hij wist dat hij daarmee een seconde of zeven trager was dan Kirienka. Schlek reed 9-10, Kirienka 9-3, zo zat het en daarmee bleef Schlek ruim binnen de mars. Hij mocht 20 seconden verliezen op de witrus en hij is dus keurig als eerste... Gebleven in het klassement. 1 Schlek in het eindklassement, 2 keer 3 Tarame. En de etappe, de tijdrit over 7,8 kilometer, is gewonnen door de Duitser Andreas Kleuten. Kom maar even, een Fransman tussen door. Uw Amstelveen-Pollux. Gaan we op weg naar een derde wedstrijd, Leon Jazeker, de wedstrijd is hier beslist. Blijdschap in Amstelveen, want de ploeg haalde in die vijfde set de winst naar zich toe. 15-10 werd het. En daardoor nadat gisteren de dus Pollux de wedstrijd voor eigen publiek in Olderzaal wist te winnen. En Amstelveen vandaag hier in de Hall, komt er een beslissingsduel. En dat is op donderdag 7 april in Olderzaal om half acht. Het beslissingsduel in de halve finale van de Playoffs Volleyball. Topper uit de mannenhoofdklasse Hockey dan. Bloemenaal Pinoké, Tim Steens. Nog zeven minuten te spelen, nog steeds 2-2. Maar uh, Pinoké is goed in de race om misschien die wedstrijd te winnen. Want ze scoorde bijna, moet ik zeggen. Het was een strafcorner van Justin Reed. Die ging op de lat. De rebound werd ingetikt door Timmer Hooying. Een van de oud-internationals van Pinoké. Hij tikte de bal boven zijn schouder. Zij scheidsrechter Boskamp in het doel. En dus keurde hij de treffer af. Maar op dit moment speelt Bloemendaal met een man minder. Want Tim Jenniskens heeft een gele kaart gekregen van Bart de Liefde. Dat betekent dat Pinoquet in die slotfase met één man meer is. En probeert om die wedstrijd uit de vuur te vu Ed van der Bent had al drie Nederlanders voor de barrage en drie of vier andere. Ed, hoe staat het er nu voor? Op een totaal van zeven op dat moment. Maar de laatste minuten zijn er twee klinkende namen bijgekomen. Hier Dennis Lins met veel van het Dingeshof, een Belgisch warmbloedpaard. En Meredith Michaels-Beerbaum, die ik heel veel uh, toedicht als overwinnaar wellicht in die prijzenpot. van voor de eerste plaats 75.000 euro. Ze won de wereldbeker hier in 2005 en 2006 de kwalificatie. En eerder dit seizoen in Lyon en was tweede in Verona. Ik dicht daar heel veel toe. Zij is in ieder geval in de barrage. We begin jaren 80 gaat de film Rocky, Survivor and the Eye of the Tiger. Bloemendaal-pinoquet aan het slot, Tim Steens. Ja, het was heel spannend, want het was een strafcorner voor Bloemendaal. We hebben nog ongeveer twee minuten te spelen, stand nog steeds 2-2. En de strafcorner van Bloemenal werd met gevaar voor eigen leven, zeg maar, uitgelopen door de Koreaan Seo. Hij wierp zich voor dat schot van uh, Wouter Jolie. Kreeg die bal keurig op zijn stik, dus er was helemaal niets aan de hand. En zo ging deze kans voor Bloemenal verloren. Het is een enorme spannende slotfase, want Pinoquet geeft nog niet op. zijn nu in de aanval, in de voorhoede, via Joost van der Vijfwijker. Maar die levert de bal in, krijgt toch een vrije slag. Timme Hooying gaat mee naar voren, kort genomen op de andere Koreaan Lee. Maar die levert de bal weer in en zo is het hier met nog, denk ik, minuut te spelen. Nog steeds 2-2. Is het inmiddels al een gesloten peloton daar in Gent-Wevelgem, Gio Lippens? Gio? Uh, ik zie een uh, demarage daar uh, vooraan in de kopgroep. Sorry, ik was even afgeleid uh, door uh, Sylvain Chavanel die daar uh, wegrijdt. Hij krijgt uh, Stannard met zich mee en Peter Sagan. Maar wat een rare manoeuvre was dat van Botnar. Die zomaar uh, naar links uh, stuurde en uh, ja, net leek alsof hij de wedstrijd voor gezien hield. Hij laat zich nu ook inlopen door dat eerste deel uh, van dat uh, peloton. Peloton dat steeds dichterbij komt en het zal hier toch echt wel gaan uitdraaien op een massasprint. Want het verschil is nog maar 7 seconden. We hebben nog drie kilometer te gooien. In ieder geval nog het oranje daar van Maarten Tjalingi. Helemaal aan de linkerkant van de weg. Maar goed, Cialinghi zal toch zeker niet zich gaan mengen in de Massa-sprint hier. We zien ook Marcel Sieberg nog op kop sleuren. Dat doet hij voor de Omega Pharma Lotto-ploeg. Die hebben André Greipel hier als grote favoriet voor de sprint. Er zijn nog wat sprinters vertegenwoordigd in dat peloton, dat weten we zeker. Gert Steegmans, daar moeten we op gaan letten. We moeten op Danielle Benatti letten. We moeten natuurlijk letten op Tyler Ferrari. die langzaam hand een beetje opschroof. Maar we hebben nog steeds drie koplopers. Chavanel wil niet opgeven. Maar misschien speelt dit spel wel goed voor zijn ploeggenoten. Want de mannen van Step zitten daar allemaal vooraan in het peloton. Met onder andere Tom Bone met natuurlijk Gert Steegmans. Zouden die de wedstrijd zo meteen kunnen gaan afmaken? Het is in elk geval Chavanel die de koers hard maakt. Het verschil nog steeds 7 seconden. In het laatste wiel van de drie koplopers. Hij weet hoe dat uh, voelt. Want uh, hij zat een Kuurne, Brussel-Kuurne. Vorig jaar zat hij er uh, dichtbij. En toen uh, moest hij het afleggen. Onder andere tegen Bobby Traxel. De Nederlander die die wedstrijd won. Maar nu rijdt hij zomaar weg, hoor. Bij zijn twee medevluchters: Hij rijdt weg bij Peter Sagan. En bij uh, Sylvain Chavanel. Die laten een gaatje vallen. En Stannard, ja, die strapt toch wel aardig door, hoor. Het is niet de meest mooie stijl om naar te kijken. De benen een beetje uit elkaar. De knieën wat uh, wijkend. Maar hij. Hij rijdt langzaam maar zeker weg bij zijn twee medevluchters. Zes seconden is het verschil met het voorpost van het peloton. Steeds Ian, Ian Stellert aan de leiding hier. Toch wel de verrassende Brit uit Chelmsford. Daar komt hij vandaan, die nog steeds een voorsprong heeft. Hij rijdt voor Team Sky. Hij weet dat gewoon Antonio Fletcher daar nog uh, achter rijdt. Dus uh, wat dat betreft, als hij zo meteen ingelopen gaat worden... ja, Greg Henderson zou het dan eventueel moeten gaan afmaken voor de sky ploeg Voorlopig uh, is hij er nog wel, maar het peloton komt dichterbij. Het peloton heeft inmiddels uh, Chavanel en Sagan ingelopen. En nu komen ze toch wel heel erg hard op weg... naar. ...naar die Ian Stennard. Stennard inmiddels in de laatste honderden meters van deze koers. En dan kijken we van boven naar de kop van het peloton... ...waar het tempo wordt gemaakt door twee mannen van Quickstep. Het is Gert Steegmans die daar in ieder geval meegaat. En Bonen die daar probeert binnendoor te komen. Tom Bonen probeert er langs te komen. Is het Tom Bonen die uiteindelijk gaat winnen? Tyler Ferrer, waar is die hier gebleven? Waar is Farrar? Daar komt Farrar. Farrar komt er nog aan, maar het is Bonen, Bonen, Bonen, Bonen, Bonen. Het is Tom Bonen die wint. En luister eens naar dat Luister eens naar de Vlamingen hier in Wevelgem. Helemaal gek worden ze. Oh, valpartij na de finish. Is het Bonen die daar uh, over de kop is gegaan? Ik probeer hier mijn hok uit te kijken. Om te zien wat er gebeurd is. Dus daar in de vette daar liggen ze. Maar ik kan het niet zien. Nee hoor, het is uh, Bonen niet. Bonen die weet dat hij gewonnen heeft, die uh, juicht toch. Uh... Ja, en nou ben ik benieuwd hoor. Wie ligt daar dan bij? Uh, ik ben heel erg benieuwd. Het is iemand van Française Dejeu die daarbij ligt. Uh, en uh, Steegmans, uh, meen ik, die daar ook op de grond ligt. Nou ja, het is in ieder geval een gotische situatie. Nee, het is iemand uh, van uh, Covidis die daar uh, op de grond ligt. Leonardo Duque, uh, die heeft uh, geprobeerd om in elk geval hier nog het sprintje te winnen. Dat kan die ook. En dan zien we de man van uh, La Française Dejeu. Ik geloof dat het Alfredo is die daar uh, op de grond ligt. Ja, Joan Alfredo, En toch. Ja, ja, hij wordt gefeliciteerd door iedereen. Het wilde maar niet lukken dit seizoen. Het zat hem allemaal niet mee. Er werd zelfs gezegd van jongens, Bonen heeft zijn beste tijd gehad. Dat bleek wel uh, afgelopen week, week in uh, dwars door Vlaanderen toen hij niet mee kon komen. Het bleek wel in Milaan San Remo toen hij niet uh, van de partij was. Toen hij het absoluut niet mee kon doen, toen het terecht op aankwam. Maar hier laat hij in ieder geval zien dat hij er nog steeds is en dat met hem... Behalve met Fabian Cancellara. Dus ook met Tom Bonen rekening moet worden gehouden. In de komende twee grote klassiekers die eraan gaan komen. Komende zondag de ronde van Vlaanderen. De zondag erop Parijs-Roubaix. Tom Bonen wint Gent-Wevelgem. We gaan weer naar wielrennen met een dak erboven. Sebastian Timmerman een eh, rondje of hoeveel nog? 22. Dus over twee rondjes weer een uh, tussensprint. En een hele andere situatie. Want Australië is inmiddels aan de kop gekomen. Ronde voorsprong en zeven punten. Maar uh, de eerste die een ronde voorsprong... ...wisten te behalen waren de Tsjechen. En die ronde voorsprong weegt dus zwaarder dan het aantal punten dat je hebt. Australië dus aan de leiding. Tsjechië tweede, Nederland op de derde plaats met 14 punten. Deelt die plek nu nog met Spanje. En we gaan luisteren naar de bel. Theo Bos komt naar voren, nu om de Australiërs heen. Ligt in derde positie achter de Fransen en de Colombianen... ...die daar ietsje boven naar, ietsje voorrijden. Wie gaat deze punten pakken in deze voorlaatste sprint? 20 ronden nog te gaan. Frankrijk gaat op weg naar de vijf punten, komt op 18. Colombia Theo Bos als derde over de streep. Dat betekent dat Nederland met... Uh, uh... Dat puntje erbij, want Spanje zat er nog bij. Nee, nu wordt dat gelijkgesteld. gesteld. Ik wou zeggen Spanje. Waar haalt de computer dan Spanje vandaan. Maar nu wordt Nederland inderdaad gewoon netjes op die derde plaats gezet. Betekent dat Nederland twee punten minder nu heeft dan Frankrijk. Frankrijk over Nederland heen gegaan. En de situatie dus. Australië aan de leiding met een ronde voorsprong. Tsjechië een ronde voorsprong en minder punten dan Australië op de tweede plaats. Frankrijk staat derde, Nederland staat vierde. Twee punten achter Frankrijk. Eén sprint nog te gaan. Nederland kan nog voor het brons gaan. Maar goud of zilver, dat lijkt te ver weg. Of Theo Bos en Peter Schep moeten in de laatste 17 ronden nog een ronde voorspan pakken. Bloemenaal, Pinoquet. Wat is er allemaal gebeurd in de slotfase, Tim Steens? Nou, heel veel kan ik je zeggen. Want Het is inmiddels afgelopen. En Bloemendaal heeft die wedstrijd gewonnen met 4-2. Het werd 3-2 door een strafbal. Het was een overtreding van Luc van der Rijt. Een verdediger van Pinoquet op Roel Bovendeert. En schijnt dat de liefde aarzelde. Op geen moment legde die bal terecht op de strafbalstip. En ja, dat is een klusje voor Jamie Dwyer natuurlijk. De beste speler van de wereld heeft daar geen probleem. Mee. Hij passeerde Diederik Mars heel, uh, zeg maar heel makkelijk. Dat betekende 3-2. En in de laatste minuut van de wedstrijd. kreeg Bloemendaal nog een strafcorner. En die werd feilloos benut door Olmermeijer. En zo wint Bloemendaal wel een beetje geflatteerd moet ik zeggen. Want Pinoquet heeft erg goed partij geboden vandaag. Maar Bloemendaal wint wel deze wedstrijd met 4-2. Ed van der Bent in door Brabant. Hoeveel komen er nog bij? Ik kon je even niet verstaan door het Hoe? talloze publiek hier. De ik zeg, publiek. Hoeveel komen er nog bij? Ja, hoeveel komen erbij? Nou in ieder geval weer twee Nederlanders. Want het eh, applaus gold voor Erik van der Vleuten met VDL groep Oetasia. Dat is een uh, paard in eigendom van een syndicaat. En doet het erg goed met dit paard. Een Nederlands gefokt, tienjarige Merrie. En is de vijfde Nederlander voor de barrage. Want eerder was het al uh, Gerko Scheuder een paar ritten terug met Eurocommerce New Orleans. En de Holsteiner, 12 twaalfjarige Ruin, die zich plaatste voor de barrage. En uh, voor Gerko Scheuder is dat toch wel belangrijk. Want stel dat hij een hele hoge klassering had en daarmee punten in die kwalificatie. De laatste van de West-Europese League. Dan zou die misschien in theorie zich nog kunnen plaatsen voor de finale in Leipzig. Maar goed, laten we daar niet op vooruit lopen. In ieder geval mooi dat hij zich en ook Erik van der Vleuten plaatsen voor de barrage. En verder zien we daar eigenlijk een beeld met uh, op dit moment maar liefst uh, 14 deelnemers voor die barrage. Vorig jaar waren er uh, maar liefst 16. Bijna een hele nieuwe rubriek in die barrage. Maar de namen die we daar dus ook in terugzien vinden, de afgelopen ritten... we memoreerden al dus Michaels Beerbouw met een paar checkmate. Maar daarna degenen die al zeker zijn van een plaats Loetke Beerbouw met Gota, Billy Toomey, de Ier met Zetem Flamenco en Simon de Leste Frankrijk met Coulette. Voor Nederland nog twee ruiters te gaan, Jeroen Dubbeldam, voor hem zijn die punten belangrijk, met BMC van Grunst Simon en Harry Smolders met Regina, die is eigenlijk al zeker als enige van een startplaats in Leipzig. Tom wint winters dus vandaag, Gent, Wevelgem, Gio, hoe ziet de rest van de top van het klassement eruit? Nou, Tom Bonen dus op de eerste plek. Met dank trouwens aan Gert Stegemans. Want die heeft echt leeuwenwerk verricht voor Tom Bonen. Die hier dan Gent-Wevelgem eindelijk gewoon weer wint. Dat heeft hij alles een keer eerder gedaan in 2004. Toen was hij ook de snelste voor Bakstedt en Kirsipu. Maar nu is het opnieuw Tom Bonen. Dus op de eerste plek. Tweede, Danielle Benatti. Die springt vlak voor de streep nog over Tyler Ferra heen. Die wordt dus uiteindelijk tweede Benatti. Dan Tyler Ferra op de derde plek. André Greipel vierde. En dan geven ze Jurgen van der Wallen op de vijfde plek. Ik weet niet helemaal zeker of dat klopt. Van der Wallen op vijf. Dries Driesdevenijns op zes. Bernhard Eijsel, de winnaar van vorig jaar op de zevende plek. Dan Christophe Godard, een Belg op de achtste plek. En verrassend, daarom twijfel ik. Maar aan de andere kant, het zou toch zomaar kunnen hoor. Lars Boom op de negende plek. We zien hem in de herhaling. We zien hem ook redelijk vooraan finishen. Tiende plaats voor Bedenkoek. Lars Boom dus, beste Nederlander. Nederlander volgens de nog officieuze uitslag. Maar Tom Bonen, dat weten we 100% zeker. Want hij straalt daar in het hokje waar de winnaar wordt geïnterviewd. Hij is de winnaar van Gent Wilveren. Sebastian Timmerman in Apeldoorn. Komt er nog een Nederlandse medaille bij? Het zou kunnen, dan moet Nederland punten pakken in de laatste sprint. Nederland staat twee punten, maar achter Frankrijk. Maar 5-3, 2-1, dan moet Theo Bos het dadelijk goed doen in die laatste sprint over vier ronden. Theo Bos gaat die sprint ongetwijfeld voor zijn rekening nemen. Want Peter Schep rijdt op dit moment in de baan in derde positie achter Australië en Tsjechië. Australië gaat hier de wereldtitel pakken, want staat meer dan vijf punten voor Tsjechië. Tsjechië gaat dan de zilveren medaille behalen. Het gaat om brons, Frankrijk en Italië gaan de de tafel inzet al. Met nog uh, drie rondjes te gaan. En uh, Italië staat ook maar zesde in het klassement. Maar daar komt uh, Peter Schep naar voren. Neemt de leiding over. En gaat nu overgeven aan Theo Bos. En die moet het dan in de laatste twee ronden gaan doen. Om de medaille op de koppenkoers binnen te halen. De aflossing is prima. Prima. Waar dat in het begin nog een minder ging. Gaat het nu goed. En Bos versnelt hard. Rijdt weg bij die Italianen in tweede wiel. De bel klinkt voor de laatste ronde. Bij de bij punten. Moet het zilver toch zo. Binnen zijn als de vijf punten hier worden behaald door Theo Bos. En dat gaat hij doen hoor. Bos gaat de laatste sprint winnen. En daarmee denk ik het de brons natuurlijk is het pakken voor Nederland. Want Spanje en Italië worden tweede en derde. En dat betekent dat Nederland de bronzen medaille behaalt. De wereldtitel is voor Australië. Dat wisten we al. Het zilver gaat naar Tsjechië. Dat wisten we ook al. Dat zagen we aankomen. Maar met dank aan een prima eindsprint van Theo Bos... behaalt Nederland de bronzen medaille op de koppelkoers. En dat is de vierde keer dat er een Nederlandse ploeg een medaille behaalt... ...op dit evenement bij een wereldkampioenschap. Stam Slippens behaalde een keer brons en een keer zilver. En Peter Schep met Danny Stam, dat was de laatste keer zilver in 2007. En nu dus het brons voor Peter Schep en Theo Bos. Ze hebben er goed voor gereden. Gingen duidelijk voor de tussensprints En kwamen te kort om een ronde voorsprong te pakken. En dan is brons het maximaal haalbare. Ze hebben de armen om elkaar heen. Ze bedanken... Ze bedanken elkaar. ze bedanken nu ook het publiek. En uh, je ziet het wit om de mond van Theo Bos heen. Zo diep is hij die gegaan. En hij neemt nu een paar slokken uit de middel. De grijns op het gezicht bij Schep en Bos. Zij pakken het brons, het zilver voor Tsjechië. Maar de wereldtitel, net als vorig jaar in Kopenhagen... gaat naar de Australische pros Lee Howard en Cameron Mayer. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give.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 ja. ja. Nee, met Bruno Mars natuurlijk. Aanstaande ja, 2 december wordt er in Kiev geloopt voor het EK voetbal van volgend jaar. Ja, en Bert van, Bert van Marwijk zal het ondertussen al wel in zijn agenda hebben geschreven. Want het Nederland zelf is bezig aan een perfecte reeks richting dat EK in Polen en Oekraïne. Dinsdag wacht de, thuis de tegen Hongarije. Vrijdag was Oranje in Boedapest met liefst 4-0 te sterk voor de Hongaren. En Bert Maaldering sprak naar de training vanochtend met Wesley Sneijder... en ging met de middenvelder allereerst terug naar vrijdagavond. Was jij ook zo enthousiast over vrijdagavond? Ja, ik was wel enthousiast over vrijdagavond, ja. Waar zat dat bij jou in? Nou, in alles. Uh, Allereerst scoren natuurlijk, wat, uh, wat heel belangrijk is in deze poolfase. En natuurlijk het spel, wat uh, ja, bij Vlagen gewoon uh, fantastisch was. Hoe noem jij dat spel? Uh, goed combinatiespel. Want daar word ik echt super op getraind, hè? <laughs> nou ja, natuurlijk. Veel, veel paas en trappen, veel positiespel. En uh, ja, je ziet dat het, uh, het wordt steeds meer uh, een gewoonte wordt bij deze ploeg. Uh, hoe, je, hoe makkelijk je elkaar vindt, hoe makkelijk je uh, tussen de linies iemand vrij kan spelen. Ja, dat, is alleen maar, dat is alleen maar prettig natuurlijk. Komt dat bij trainingen vandaan of komt dat door veel met elkaar spelen in wedstrijden vandaan? Nou, allebei. Als je veel traint in die, in die dingen, juist uh, dat, dat aspect. Om, om het positiespel en paas- en, en, uh, en trapvorm steeds terug te laten komen. En dan ook... Als je vaker met elkaar speelt, ja, dan, dan wordt dat een gewenning. En, ja, dan gaat het bijna vanzelf. Want soms eh, vrijdag leek het wel of dat het op de automatische piloot ging. En, uh, ja, dan geniet je ook op het veld. Hoor. Zit er ook een stramine in, in jouw hoofd? Want als jij die bal hebt, dan is het meteen van... Oké, okay, uh, A4 is dat dan. en uh, voor Persie, uh, Kuit en dan die. Nou, je ziet gewoon dat er dat, dat, dat, uh, meerdere opties zijn. Maar noem er eens één. Jij krijgt de bal en dan? Nou ja, dan heb ik uh, bijna drie, vier opties. doen ze eens. Nou, of of Rafael uh, uh, ondersteunt me. Of, uh, of, of Nigel, die, die uh, dan achter mij zit. Uh, Ippi, die naar binnen komt uh, vanaf, vanaf de linkerkant, die altijd aanspeelbaar is. Robin, die of diep, diepgang zoekt of in de bal komt, dus ook altijd aanspeelbaar is. En heb je Dirk op rechts, die, uh, ja, die, die, die, die is altijd aanspeelbaar. Of die, die, die gaat er zo gek de diepte in. Dus in dat opzicht heb je gewoon heel veel, heel veel mogelijkheden. En ja, dat, daar, moeten we, daar moeten we de... de het op, op een snelle manier doen hoe we dat deden tegen, tegen Hongarije. En dan, ja, dan is er ook steeds iemand vrij wat ik net opnoem. En ja, ga je, ga je net slap, slappe hap beginnen. Daar willen we ook voor waken natuurlijk uh, komende dinsdag. Want ja, we hebben 4-0 gewonnen. En dan zou iedereen denken, van ja, het wordt er wordt een eitje. Maar we moeten wel hetzelfde weer op kunnen brengen als wat we vrijdagavond hebben gedaan. En ja, dan is het leuk. En anders niet. Nee, want dat kan dramatisch zijn, hè, als het al mislukt en uh, prutswerk wordt. Ja, als je niet. Uh, als je niet uh, Geconcentreerd aan de wedstrijd begint. Kijk, zij, uh, ze begonnen daar al een beetje mee om... om... Ze raakten een beetje geïrriteerd, ze gingen schoppen. Ja, daar moet je gewoon voor oppassen, ook, ook dinsdag. En daarom moet het ook snel. Je moet ook zorgen dat je die tikken niet krijgt... en die bal dus snel laten gaan. En daarom moet iedereen 100% geconcentreerd zijn... want anders uh, ja, dan wordt het geen leuke avond. Kun je dit soort voetbal trouwens ook tegen uh, grotere tegenstanders spelen? Ik bedoel, zijn jullie verder dan vorig jaar om deze tijd? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik denk, we hebben toch... Uh... WK gespeeld, uh, waarin we veel ervaring hebben opgedaan. Gaan uh, ook... jullie nu beter dan op het WK? Ik denk wel dat we weer een stuk verder zijn, ja. Ik denk dat we daar ook van geleerd hebben. Hè? Ik bedoel, van geleerd hebben we die ervaring meegenomen. het, het, het, het, het vertrouwen, het geloof is er. En... Ja, dan kan je dat ook uitstralen op het veld. Als je in elkaar vertrouwt, als je in elkaar gelooft, dan, ja, dan kan je iemand ook makkelijker aanspelen. En dan, dan, dan weet je ook dat die bal weer terugkomt. En dan, wat had ik net zei over automatisme, ja, dan ben je gewoon verder. Dan ben je weer een stapje verder dan de rest. En, ja, dat, dat zit er wel in in deze ploeg. En, uh, en, maar we kunnen nog zeker doorgroeien. Want uh, ja, straks op het EK dan, uh, zullen er weer tegenstanders zijn van ander kaliber. En dan zullen we zien of we dit ook kunnen doen tegen, tegen grotere tegenstanders. Maar ik denk het wel, want zolang je beweegt en zolang je die bal laat gaan, dan kan je het tegen, tegen iedereen doen. Dat was Wesley Snijder natuurlijk in gesprek met Bert Maalderink. In opmaat naar Nederland-Hongarije dinsdagavond in de arena. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Misschien af en toe wat wolkenvelden in het noorden, misschien een enkele mistbank. En aan zee ligt de temperatuur en in het uiterste zuiden net iets boven nul. En landinwaarts kan het een graad of twee vriezen. Morgen overdag ziet het er toch wat anders uit dan vandaag. Want in de noordelijke helft van het land overheersen de wolkenvelden. In de zuidelijke helft van het land overheerst nog de zon. De waardematige noordwestelijke wind. En het wordt van noord naar zuid gezien 8 tot 12 graden. Is toch wat killer dan vandaag. Dinsdag wordt een hele mooie dag. S'nachts kan het weer licht vriezen. Overdag is het de graad of 14, denk ik. Dat wordt echt een zonnige lentedag. En vanaf woensdag is het in Nederland bewolkt. Regent het van tijd tot tijd. En vooral s'nachts is het dan minder koud. Mm. ANWB Verkeersinformatie... Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Eembrugge en Laren staat een file van 3 kilometer doorwegwerkzaamheden. En dan gebeurden er twee ongelukken op de ring van Amsterdam. Allereerst op de A10 ring oost richting Utrecht. Tussen Zeeburg en Knopend Amstel staat daarom 4 kilometer op dit moment. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A10 ring west richting Zaanstad... tussen Knopend Koenplein en de Koentunnel... 2 kilometer en de linkerrijstrook is daar afgesloten. De laatste voor de barrage bij de grote prijs van Den Bosch Ed van der Bent het is trouwens de Nederlander Harry Smolders met Regina Z, 11-jarige Merry. En hij staat op dit moment in de ranking, beste Europese League, 12e. En de beste 18 gaan dan over naar die finale. En daar maakt hij een fout. En uh, ik denk dat het toch wel uh, voldoende is uh, die plaats om in Leipzig in de finale te starten. Jammer, wat had u mooi geweest als hij een uh, glansrijke baragerit nog had kunnen rijden. Eén springfout, jammer, 74-91 netjes gereden. Maar wie twee ritten geleden het, uh, de spanning erin houdt om in ieder geval uh, nog een plaats te startplaats in Leipzig af te dwingen. Dat is Jeroen Dubbeldam met BMC van Gunsven van Simon. In een prachtige stijl. Hij was winnaar van de kwalificatiewedstrijd in Verona. En reed in een prachtige stijl. In overigens de snelste een na snelste basistijd voor de, het uh, oorspronkelijke parcours. Dat nu wordt omgebouwd en wordt teruggebracht naar een uh, snel barrage parcours. Waarin we dus totaal zes Nederlanders zullen hebben. Pietra Ramakers junior, Vincent Voorn, Mark Houtzager, Gerko Scheuder, uh, Erik van der Vleuten en Jeroen Dubbeldam. Dat zijn de zes Nederlanders op een totaal van 17 starts. De laatste dus Dubbeldam. Die houdt het spannend tot het laatst. Het zou mooi zijn als hier Nederland een overwinning kan halen. Wellicht 75.000 euro voor de winnaar. We gaan het over een paar minuten zien. Eén keer goud, één keer zilver en twee keer brons. Is tot nu toe de oogst in Apeldoorn. Komt daar nog een medaille bij, Sebastian Timmermans? Het zou kunnen voor Kirsten Wild, die tweede staat met uh, nog één onderdeel te gaan bij de zeskamp, het Omnium. Maar het is wel verreweg het minste onderdeel hoor, van Kirsten Wild. De Canadese Tara Witten gaat aan de leiding. De wereldkampioene trouwens van ook het vorige Omnium wereldkampioenschap. 18 punten voor Witten, Wild op 8 punten. Tweede, Tara Hammer op 9 punten, achterstand op de derde plaats. Maar ik zei het al, het is het minste onderdeel. Wild reed in de wereldbekers dit seizoen twee keer. Het Omnium, dat deed ze in Peking en daarna in Manchester. In Peking 16e op de 500 meter. In Manchester 15e op, op de 500 meter. Dus als die geschiedenis zich gaat herhalen... kan het ook zomaar zijn dat Kirsten Wild op de 4e of 5e plaats zelfs uit gaat komen. We gaan dat allemaal zien, dadelijk in de laatste rit. Want Kirsten Wild rijdt als nummer 2 in het algemeen klassement... in die laatste rit tegen Tara Witten. En dan moet ze dus ja, zo hard mogelijk rijden, over 500 meter. Maar het feit dat het zo'n sprint is met een staande start... Je mag je jezelf dus, dus niet lanceren, dat maakt ...maakt het voor Wild extra moeilijk. Een medaille zit erin, maar het kan ook zomaar plaats 4 of 5 worden. Zo meteen om 5 uur ontmoet Lycurgus... ...in de eerste wedstrijd van de halve finale playoffs volleybal volleyball Langhenkel. Robert Andringa was ook graag van de partij geweest... ...maar op 29 januari van dit jaar sloeg voor hem het noodlot toe... ...tijdens de wedstrijd van zijn ploeg Lycurgus uit Groningen... ...tegen Dynamo uit Apeldoorn. Bij het zetten van een blok breekt de talentvolle Assenaar zijn been op een gruwelijke wijze. En staat zijn volleybalcarrière even helemaal op zijn kop. Wat rest voor Andringa is een lange periode van revalidatie. Inmiddels is die horrordag in Groningen alweer bijna twee maanden geleden. Tijd om eens te gaan kijken hoe het gaat met die arme Robert Andringa. Het was een zwarte dag, die 29 januari. Er lijkt niks aan de hand. Het publiek maakt zich op voor een spannend einde van deze wedstrijd. Robert Andringa speelt met zijn ploeg Gus tegen Dynamo uit Apeldoorn. En dan gebeurt er dit. Niels Kolber rent vol afschuw weg. Want hij heeft goed gezien dat Robert Andringa zijn scheenbeen breekt. Zowel de spelers als het publiek slaan van schrik de handen voor het gezicht. Het is overduidelijk. Niemand heeft het gemist. Je moet het wel gezien hebben. De zaal valt stil. Coach Ronald Sootsma kijkt en denkt. En weet dat het ernstig is. De wedstrijd wordt gestaakt. Spelers en trainers weten niet waar ze het zoeken moeten. En nu verlaat hij onder applaus de zaal. Een tragisch einde van wat een mooie volleybalavond had moeten worden. Dat was dus 29 januari. Inmiddels zijn we acht weken verder. Robert Amriga is inmiddels bezig met zijn revalidatie. En dat gaat... Ah, eigenlijk wel goed. Normaal zou ik zeggen, dat is een uh, normaal antwoord. Alleen in jouw geval uh, niet echt, hè? Nee, nou ja, het is nu uh, bijna acht weken geleden... dat ik uh, mijn been gebroken heb tijdens een uh, volleybalwedstrijd, Dus uh, ja, dat het nu goed met me gaat, dat is uh, prima eigenlijk. Dus uh, ja, ik weet dat je het vreselijk vindt. Maar zullen we nog één keer teruggaan naar die, uh, die zaterdag 29 januari. Uh, kun, je, kun je dat überhaupt opbrengen om te omschrijven wat er gebeurde? Jawel, in het begin was het lastig. Omdat, nou ja, was het was net gebeurd en lag ik nog in het ziekenhuis. Maar nu heb ik het geaccepteerd en kan ik inmiddels wel gewoon over praten. Nou ja, het gebeurde, het gebeurde in de derde set. Ik uh, sprong een beetje omhoog, maar zag de bal van richting veranderen. En dat wou ik ook. En toen uh, zei het been knak. Bij het neerkomen ging het fout? Nou, bij het afzetten naar de andere kant. Dat heb ik gehoord. Ik heb het zelf niet gezien. Maar dat is wat... Uh, wat Gerard Smit de tweede trainer heeft gezegd naar aanleiding van de video. Ja, toen lag je daar. En weet je nog wat je toen dacht? Ja, ik ben Een aantal seconden ben ik kwijt uit mijn herinnering. Maar ik weet, uh, ik weet wel hoe, ik me, hoe mijn benen erbij lag. En het enige wat ik toen kon doen was, uh, was echt schreeuwen. Van de schrik, denk ik, de pijn was nog niet eens zo uh, helemaal doorgedrongen. Maar uh, de schrik dat dat been uh, in een rare hoek onder mijn knie lag. Wat voelde je precies? Uh, ja. Ik weet eigenlijk niet wat ik voelde. Ik voelde niet zoveel. Uh... Pijn? Nou, de pijn die kwam dus echt in het ziekenhuis. En dat was drie kwartier later. Dus dat was uh, echt puur de schrik dat ik uh, begon te schreeuwen. Dus. Ja. oké okay. Rustig aan terugkomen. Zet deze maar bij. Zo. Rustig aan terugkomen. Knieën. Gevoelig een beetje aan de buitenkant. De spieren, hè, wat tegen jou zijn. Ja. Ja, het, voelt, het voelt op zich wel goed. Peter jij uh, begeleidt Robert in zijn, uh, zijn proces naar herstel. Um, wat is jouw gevoel bij uh, zijn situatie? Je ja, hebt nu een goed gevoel. De Belastbaarheid neemt steeds meer toe. Dus, uh, Robert kan steeds meer aan gedurende training, zoals je nu ook uh, eigenlijk wel kunt zien. Hij krijgt wat vertrouwen terug in het been. Uh, dat heeft hij natuurlijk, uh, wat ik net aangaf, waarbij hij... Duizend van dit soort sprongen heeft gemaakt en landingen. En in één keer gaat het mis. Dat betekent wel dat je weer heel terug moet naar de situatie waarbij het weer vertrouwd aanvoelt. Bij het normaal lopen, bij het een trap op en afstappen. En ik denk dat we daar nu een hele grote stap mee aan het maken zijn. We horen je eigen je zit op een home trainer. Je bent druk aan het herstellen, je zei het net al, acht weken inmiddels alweer. Maar ik begrijp dat je na drie dagen al weer mocht lopen. Wat is dat nou? Ja, dat vroeg ik me ook af. Na drie dagen stonden ze aan mijn bed van... Uh, nou, we gaan even een stukje lopen. En toen dacht je, je bent helemaal gek? Toen dacht ik, uh, je bent helemaal gek, ja. De eerste stap die ik zette was echt... ja, gewoon eng eigenlijk. Ik dacht dat alles onder me weer weg zou breken, gewoon. Dus, uh, maar ja, het kon. Dus, uh, ja, dan moet je die dokters maar geloven... dat zij uh, weten waar ze het over hebben. Vlak nadat het, uh, het gebeurde... heb je een tijdje moeite gehad om het... Uh, ja, terug te zien in beeld. Hè? Sterker nog, je hebt erop uh, aangedrongen dat je uh, liever had dat dat niet meer vertoond werd. Kun je eens uitleggen hoe dat werkt in jouw hoofd? Ja, ik heb het hele gebeuren vanaf mijn eigen perspectief gezien en dat is voldoende voor mij. Vond je het lastig om daar weer mee geconfronteerd te worden? Ik heb het niet, min, nog niet gezien. Ik hoef het ook nooit meer te zien. We hebben net gehoord dat uh, we rekening moeten houden met eind juli, begin augustus. Uh, dat jij misschien uh, weer voorzichtig een, uh, een bal mag gaan slaan. Hoe, hoe kijk jij zelf uh, de komende periode tegemoet? Positief. Want uh, met negatief zijn uh, kom je niet zo ver, heb ik altijd geleerd. Dus uh, positief er tegenaan en daar krijg je de meeste energie van. En, uh, ik zie ook de vooruitgang en dat geeft me energie om weer door te gaan. Dus uh, ik zie het wel met heel veel vertrouwen tegemoet. Robert Andering gaat dus hier weer terug. Hoop te komen op het hoogste niveau een gesprek met Matthijs Westraat. We gaan naar Ed van der Bent, want de bagage is begonnen, Ed. Ja, en over met vertrouwen tegemoet zien. We hebben zes kansen als Nederlanders. Op een totaal van 17 uh, deelnemers in die barrage. Als ze allemaal starten. De eerste is inmiddels van start gegaan in een uh, beheerste stijl. Uh, dat zijn we van zijn vader wel eens wat anders. Gaan. Piet Raaimakers junior met een uh, groot paard. Wat veel meters maakt per gelofsprong. Het is dus nu lastig in die eerste rit om vast te stellen. Wat dat uh, voor het uh, eindresultaat gaat geven. Maar nu een hele lange lijn op het laatste. En dan kapitalen ook zijn een 42 seconden, 32 honderdste. Ik denk dat daar toch een heleboel zich op moeten sturen. Al is er een, een prachtig affiche van deelnemers in deze barrage. Maar uh, de eerste tijd is uh, gezet. 42 seconden, 32 onderste. En de eerste die zich daarop kan gaan stuk bijten is Vincent Voorn. De tweede starter met Audi's Alpapignol Armani. Een uh, hele mooie schimmel. Ook een uh, beheerste ruiter die, uh, die die stijl heeft overgenomen van zijn vader Albert. Nog eens even de herinneringen op te frissen. Albert Voorn die... Uh, Tweede werd zilver bij de Olympische Spelen van Sydney achter Jeroen Dumbledam. Jeroen Dumbledam die als laatste zal starten in het veld van 17 deelnemers... in deze laatste kwalificatie van de West-Europese League... om een startbewijs af te dwingen voor de finale in Leipzig... waarin op Koningendag en op 1 mei... De, bij de wereldwerkenfinales, de bressure en springen... en ook nog eens een keer mennen met ijsband Chardon zullen worden gehouden. Hij gaat nu van start. Eerste hindernis, een smal hindernisje, een okser... dan in een mooie galop naar de hindernis 2, een stijlsprong, 1,60 meter hoog. Dan gaan we vervolgens hier over het midden heen... en dat gaat in een hele goede stijl, paard mooi plaatsend voor het midden van de hindernis... en dan scherpwendend gaat hij daar naar de sprong die is teruggebouwd tot een dubbelsprong. Goed over het eerste element, twee golfsprongen, twee delen, nee, daar gaat hij af... Met de voorbeen, als ik het goed gezien heb, afgetikt vier strafpunten. Maar dan is het een kwestie van, dat wil nog niet zeggen dat je dan laag eindigt. Want als er veel fouten worden gemaakt, dan moet je toch een goede tijd blijven rijden. Inmiddels de voorlaatste sprong. En dan een hele lange galoppade En eh, hij zet het paard aan, maar gaat, riskeert niet alles. Wil er bij één fout houden. Vier strafpunten. Tijd drieënde. 44 seconden, 1100 honderdste. Maar goed, voor Nederland nog vier troeven. Mark Houtzager, Gerco Scheuder, Erik van der Vleuten en Jeroen Dubbeldam. Met een heleboel goede buitenlanders. Mm, De zang van Frankie Valley, Baggin van de Four Seasons. Hockey-overzicht, dan Bloemendaal-Pinoquet. Tim Steens met uiteindelijk een hele logische uitslag. Hè? Ja, nou ja, logisch, logisch. Uh, het was een topper en ook uh, was een hele leuke wedstrijd voor het publiek, voor de neutrale toeschouwer. Echt uh, mooie doelpunten, rare momenten, scheidsrechtelijke beslissingen die een beetje dubieus waren. Alles zat erin. Maar goed, uh, eerst even de andere uitslagen. Laren HGC werd 3-2. Drie goals voor Laren van uh, Luc Durner, de Australische strafcorner-specialist. Hij bezorgde Laren dus de winst op HGC. Tilburg SCC werd 1-2. Twee goals bij SCC ook weer een strafcorner-specialist. Pedro Ibarra scoorde twee keer daar die Oranje zwart werd 0-2. Kampong Rotterdam 1-2. En Amsterdam stond nog 1-0 achter tegen Den Bosch... maar won uiteindelijk met maar liefst 9-2. Ja, u hoort goed, 9-2 voor Amsterdam. Eindelijk weer een winst voor de ploeg van Taco van de Honert... nadat ze drie keer op rij hadden verloren. Santi Frijxa scoorde daar twee keer. De Spaans International en twee doelpunten onder andere van Klaas Vermeulen. En voor de rest nog een heleboel eh, doelpunten van andere spelers. En Bloemendaal Pinoquet, zei het al, dat werd 4-2 voor Bloemendaal. Ik praat praten even na over die wedstrijd met de aanvoerder van Pinoquet, Jesse Maillieu... Ja, Jesse, 4-2 verloren, maar een spel was in mijn ogen misschien terecht geweest. Nou ja, dat denk ik misschien ook. Alleen je, ziet, je weet dat we de rust in gaan en uh, dat, we, dat we eigenlijk alleen maar focussen op Teun uh, de Nooyer en Jamie Dwyer. En dat die toch in de laatste vijf minuten met z'n tweede wedstrijd beslissen. En uh, ja, misschien zijn zij ook wel van die kwaliteit, maar ik denk ook, ook spelers van die klasse moet je kunnen afstoppen. En uh, ja, dat, dat uh, konden we even niet meer opbrengen. We praten zo verder Jesse, want ik hoor dat we even naar Sebastian Timmerman moeten. Want die kijkt naar uh, Kirsten Wild, die klaar staat op de baan en uh, staat achter haar fiets. En dan gaan we kijken welke kleurmedaille, als ze een medaille gaat behalen, zij hier gaat uh, pakken bij dit wereldkampioenschap. Het laatste onderdeel waar een Nederlands op komt. En er zit een medaille in, omdat bijvoorbeeld Amy Cure, die op de vierde plaats staat, de Australische, een tegenvallende tijd heeft gereden, staat nu al vijftiende op deze 500 meter tijdrit. Die voor uh, Kirsten Wild over 28 seconden gaat beginnen, maar ook voor Kirsten Wild. Wild is het niet haar beste onderdeel. Dat heb ik al een keer eerder gezegd. Snelste tijd. Opnaam van de Britse Laura Trott. Met 35 seconden. en 799.000. ste Wild voor mij gezien aan de overzijde. Tara Witten staat vlak voor mij. De Canadese van 30 jaar. Twee jaar geleden pakte ze uit zilver. Vorig jaar werd Tara Witten wereldkampioen. Ook nu gaat ze aan de leiding. Acht punten voor Wild. Negen punten voor Sarah Hammer. Die de vierde tijd voorlopig heeft neergezet. Daar is Wild vertrokken. Maar oei oei oei oei. Je ziet dat ze gewoon moeite heeft om die grote versnelling op gang te krijgen aan het begin van die 500 meter tijdrit uit dat startblok vandaan. Hammer die heeft een veel betere start. Kirsten Wild na het eerste halve rondje. Ja zie je 19e tijd zeg maar over de 125 meter. Het eerste van de twee rondjes zitten erop. Dan rijdt ze ietsje beter. 18e tijd na het eerste rondje. Kirsten Wild moet alles uit de kast halen in die tweede volle ronde en laatste volle ronde onder een medaille uit te slepen. Tara Witten die lijkt mij op weg naar de gouden medaille te zijn. Die komt binnen en die rijdt in de vijfde tijd en pakt dus inderdaad het goud. Wild de zestiende tijd, maar dat is genoeg. Net genoeg voor de bronzen medaille. Kirsten Wild eindigt op de derde plaats in het Omnium. Het goud gaat weer naar Terra Witten. De Canadese zilver voor Sarah Hammer en de bronzen medaille dus voor Nederland, voor Kirsten Wild. Dit was het uh, Omnium bij de vrouwen. We gaan terug naar Tim Steens. Ja, we praten nog even na met Jesse Mailleu, de aanvoerder van Pinoquet, die hier verloor met zijn ploeg van uh, Bloemendaal met 4-2. Ja, Jesse, jullie stonden voor deze wedstrijd vierde. Amsterdam heeft nu gewonnen. Jullie staan weer vijfde. Uh, ja, een play-off plaats voor jullie zit er misschien wel in dit seizoen. Nou ja, we doen in ieder geval nog mee. Ik denk wel dat wij een iets lastiger programma hebben dan zij. Maar we moeten nog uh, aanstellen woensdag tegen Amsterdam. We moeten nog tegen Rotterdam. Dus dat zijn directe concurrenten. Dus misschien dat we het nog zelf in de hand uh, hebben als we daarvan winnen. Ja, jullie hebben met Pinoquet dit jaar een cultuuromslag gemaakt, uh, om het maar zo te zeggen. Hè? Want vorig jaar achtste het jaar daarvoor net niet gedegradeerd. Uh, je, jullie doen nu mee om de play-off plaatsen. Is dat in de club ook een beetje doorgedrongen dat jullie echt bij de top horen nu? Nou ja, goed. Dat is wel iets waar we drie jaar geleden. Toen ben ik van, uh, samen met Giles van Amsterdam naar uh, Pinoquet gegaan. En elk jaar proberen we weer een stukje betere spelers erbij te krijgen die ook op een andere manier denken. Nou, volgens mij lukt dat wel. Alleen zo'n ja, wedstrijd als, als vandaag is het eigenlijk al jammer dat iedereen zegt: -ja, jullie hebben goed gespeeld. Maar eigenlijk wil je ook winnen in dit soort wedstrijden. Vroeger was het met Pinoquet leuk als je mee kon doen met Bloemendaal. Maar eigenlijk willen we nu winnen. Dus dat is de volgende stap. En ja, je ziet dat dan de drie corners tegen een beetje knullig. Dat heeft toch ook een beetje met ervaring te maken. En met slim spelen. En dat, ja, dat hoort nog erbij denk ik even. Ja, want uh, jullie stonden met de rust met 1-0 voor. Hadden misschien nog wel twee goaltjes kunnen maken voor die rust. Wat heeft Jowels gezegd in de rust tegen jullie? Nou ja, dat we echt, echt uh, op Jamie en Teun moesten letten. Vooral het verdedigende en dan gewoon counteren tegen hun. Want ja, achterin denk ik niet dat zij de allersterkste ploeg van de hoofdklasse zijn. Dus als, zij, uh, als we ergens de bal kunnen ontfutselen als zij op tempo aan het aanvallen zijn, dan hebben wij echt ruimte en, en om kansen te creëren. Nou, dat hebben we ook gedaan. Alleen hebben we die ook weer niet genoeg afgemaakt. En met alle respect, je bent al op leeftijd, maar je speelt nog steeds een prima partijtje naar de verdediging. Nou ja, 32, dat valt toch wel mee. <laughs> ik ga nog een jaartje door. Ik ga nog oh, een jaartje maar... door? Ja. <laughs> nou, dat gaat goed, dus uh, ik hoop dat jullie de playoffs kunnen halen. We zullen dat inderdaad, zoals je zei, woensdagavond zien, want dan speelt Pinocque de belangrijke wedstrijd tegen Amsterdam. Kijken we tot slot nog even naar de stand. Dan zien we dat bovenin uh, niet zoveel verandert, hoewel en Amsterdam natuurlijk van plaatsje verwisselt. Bloemendaal nog steeds bovenaan met 38 punten. Dan Oranje-Zwart met 37. Derde is Rotterdam met 33. Vierde is nu weer Amsterdam met 31 punten, maar één puntje erachter maar Pinoké. En woensdag dus die belangrijke wedstrijd Pinocchi-Amsterdam. En daarna een heel groot gat en dan is het Laren met 22 punten. Dus die doen niet meer mee bij de play-offs. Onderaan blijft het ook spannend. Op de tiende plaats Den Bosch met 15 punten. Elfde is Tilburg met 7 punten. En twaalfde en laatste nog steeds HDM met 6 punten uit 16 wedstrijden. Gaan we even terug naar Indoor-Brabant. De grote prijs van Den Bosch. Staat die tijd van rijmakers nog, Ed? Nee, die staat Die is uh, eraf gereden zojuist door een andere Nederlander. De derde startte Mark Houtzager met Sterrenhofst Amino. De ene laatste sprong maakte die een fout. Jammer genoeg vier strafpunten. Maar de tijd ging eraan. 40 seconden, 45 honderdste. En wat de jury heeft gedaan, vind ik toch wel heel goed. Want in een barrage zijn we gewend dat de toegestane tijd... voordat er dus tijdfouten gaan tellen... die hadden zich uh, oorspronkelijk stond die op 57 seconden op de tekening... die we uitgereid hadden gekregen. Maar die is voor aanvang van de barrage, vanwege de grote deelname... neem ik ook aan, teruggezet tot 45 seconden. Dat betekent dat je dus niet... op zeker kunt gaan rijden, dan krijgen we die slome ritten die er op nul eindigen... om dan toch uh, een hoge score, hoogprijzen geld en punten te halen. Een hele goede zaak, dus er moet voor gereden worden. En dat geldt voor alle volgende starts nog. Op dit moment gaat Pieter makers nog aan de leiding in die barrage. Foutloos, 42,32. Niet de beste tijd, maar wel foutloos.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 Ask you. Het lijkt ergens op. Iwan Reberhoff uh, toen ik nul was, <laughs> geloof ik. Met uh, Kalinka of zoiets. Juist, juist. Op weg naar het uh, NOS-journaal uh, van uh, 5 uur. Ja, het uh, was toch uiteindelijk nog een mooie dag geworden... Hè, voor ons op de wereldkampioenschappen ja. baanielrennen in Apeldoorn. Eén keer goud, één keer zilver en drie keer brons. Vandaag eh, voegde zich daar dus nog de bronzen medaille van Teun Mulder bij. Het brons uh, van onze dame Kirsten Wild. Of het zilver van Teun Mulder moet ik natuurlijk zeggen. Het brons van Kirsten Wild en het brons op de koppelkoers van uh, uh, Danny Stam en... Uh, Theo Bos. Juist. We gaan straks de afloop horen van Indoor Brabant, de grote prijs van Den Bos. Ed van der Bent is daar nog altijd present. Want we gaan op weg naar het journaal, zoals ik al zei, van 5 uur. En daarna nog een uur langs de lijn op deze zondagmiddag. Tot zo.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 Of ga naar psychische gezondheid.nl Fonds Psychische Gezondheid. Iedereen mentaal weerbaar. Dit is Radio 1.